Het gebied rondom het winkelcentrum in de wijk Levenborg is voor onderzoek afgezet. En ook wordt onderzocht of het veilig is voor de bewoners om terug te keren. De twee daders gingen er op een scooter vandoor. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt. In de Amerikaanse staat Louisiana zijn in tien dagen tijd drie kerken afgebrand... die voornamelijk door zwarte Amerikanen worden bezocht. De kerken liggen op een paar kilometer afstand van elkaar. De brandweer gaat uit van brandstichting en roept getuigen op om zich te melden.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 De Nederlandse curlingmannen hebben vannacht hun laatste wedstrijd op het wereldkampioenschap verloren. Tegen gastland Canada werd het 5-6. En daardoor eindigt Oranje als tiende in de pool. Met die plaats voldoet de ploeg niet aan de criteria van NOC-NSF voor een A-status. En krijgt dan ook geen geld van het Olympisch Comité.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. En rechtstreeks verbonden met het programma Goedemorgen Zandvoort. Live wordt het uitgezonden nu vanuit de tol, vanuit onze studio. Dus voor die mensen die uh, dat niet weten, die denken we gaan naar Hoogland. Nee, dit keer, alleen dit keer... Alleen deze week. Uh, deze week ja. zijn we hier in de studio in, uh, aan de tolweg. En u bent van harte welkom. Er is koffie, thee en van alles. En uh, dat wordt geschonken door Rick van Schie... En hij is daar uitstekend in. Een geweldige man. De redactie is dit keer van uh, Gert van Kuik. Eindredactie redactie Rutte. Die ook tegen hem over me zit. Ja, goedemorgen Pieter Christen, Ja, Goedemorgen. goedemorgen. En de techniek regie van Thomas de Jong. Thomas, fijn dat je er bent. En het is weer een vertrouwde handen. Fijn dat je dat allemaal doet. We hebben een leuk programma. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen eerst praten met uh, vertegenwoordigers van Wim Hildering. Toneelvereniging Wim Hildering. Want die gaan uitvoeren een vrouwenstuk. Oh. Er, ja, we gaan er zo meteen even doorpraten. Daarna gaan we praten met Roy Dongen, voorzitter van LHBTI. En u hoort van hem wel wat het allemaal betekent. Voor de kick-off van de Pride uit de Beach op 25 april. Uh, en dan gaan we met Hilde Jansen daarna praten. over de Museumweek. met als thema Laat je verleiden. door een stuk, een museumstuk. Ja, bijzonder hè? Ja. En ja, dan gaan we naar de ja. tweede uur. Ja, en dan de tweede uur dan, uh, hebben we Ineke Smits. en Zij is van uh, Slender U. En Slender U bestaat uh, tien jaar alweer. Uh, daarna komt Wendy Moore. Wendy Moore is vroeger heel erg uh, in de paarden. Hè? Ze heeft heel veel met paarden gedaan. Hoog, uh, hoog geclasseerd ook. Uh, maar zij is uh, teruggekeerd, naar, of teruggekeerd naar de muziek. Ja. En ze heeft haar eerste single uitgebracht. En goed. En, en mooi, ja. zo so Over Fake Friends. En wij eindigen met de Siso Lounge. En de Siso Lounge... Uh, presenteert morgen een uh, nieuw menu. Vegetarisch en veganistisch. Ik weet niet wat dat is. We gaan het horen. Maar uh, ik denk wel dat je kan afvallen. Dan. Robin de Graaf, ja. Misschien, uh... dat, dat is op zich al heel belangrijk. <laughs> dat was het programma Tweede Uur. Aan tafel zit nu... Uh, twee lieftallige dames... mij goed bekend... Carolien Bluis en uh, Ina Vos. Goedemorgen dames. Goedemorgen. Uh, lieve dames... Um, vijf vrouwelijke collega's op een toneel. Gaat dat wel goed? Geen man erbij, alleen maar vrouwen. Het lijkt wel een kippelhok. Ja, het lijkt... En, Zijf... Een vrouwelijke souffleur is er ook nog. ja ja Ik, Er is ja. wel een man, hè? Er dus is, de... is ook een man bij, dat is de, de regisseur. De ja, dat is de haan in het hok. En... Althans, de, ja, dat idee geven we hem dan. En, daar geniet hij van als kerel. Wat wil je weten? Ja. <laughs> we doen ook hele spannende dingen. Ja. ja, oh ja wat wil je nee, nou. niet over uit gaan wijzen. <laughs> nee, we gaan er niet over uit. Kom je er allemaal Je mag allemaal wel alles kijken. eten, maar je hoeft niet alles te weten. Ja, zo is dat. Goed. Is vijf vrouwelijke collega's die gaan met elkaar op Survival Tocht, ja. de oerwoud in, Ja. En, uh, in de oerbossen van de Westerwolde. Zoiets. Zoiets heet het, hè? Het kan ja. ook te we zijn. Te uh, ja, net zo makkelijk. Ja, ja. Ja, ja, het zijn vier vrouwelijke collega's. Oh ja, vier zijn. Collega's. Ja, en die gaan voor teambeelding op survivaltocht. U hoort Ina Vos, ja? Ja, ja? En dan? En dan zit er één uh, leidster bij. En die moet de boel leiden. En dat is. Uh, nou, dat geeft heel leuk... En dat gaat ja, heel vriendelijk. Ja, ja. ja. Is Zo van dames het... zullen we gaan eten ja. of zo. Nou, het het, weet je wat het is? Het is natuurlijk een... Uh, je gaat op survivaltocht. En normaal met collega's is het toch heel anders in de werksfeer. En op zo'n survivaltocht gaat iedereen ineens in een andere modus. En dat is natuurlijk best wel leuk. Het is net als dat je verkering hebt en je gaat voor het eerst met je vriendje op vakantie. En op de vakantie kom je erachter dat het eigenlijk een gigantische jurk is. En dat is hier eigenlijk ook. Je gaat met vier Ja, Maar je ziet door. elkaar anders dan, En je doet ook anders, Ja. Ja. Je doet ook al ja. Zijn er afgelopen nog collega's of niet? <laughs> uh, ja, wel, toch? ja, we zijn ja. er helemaal ja. collega's. Zijn jullie wel lief tegen elkaar op het toneel? Ja, wij ja. zeggen de hele dag, doe eens lief. Ja. Doe eens lief, zeg ik tegen jullie. Ja. ja, doe lief. Dat ja. is helemaal in de mode. Doe eens lief. Doe lief. En dat gaat ja. goed? Ja, dat gaat ja, heel goed. Ja, jullie worden een beetje gedrild op het toneel, hè? Ja, dat heel snel. Ja, een beetje. Een beetje? Ja. Wie is de drilmeester? Onze leidster. Wie is dat? Dat speelt ja, oh, oh, Jet die zwemmen. Oh. Dat speelt je, ja, Jet Zwemmer. Uh, Jet uh, zwemmen is de drillmaster. Ja, dat is ons uh, en dat leidinggevende. Kan ze, dat kan ze ook een beetje. Ja, het oh. is, uh, Wat wil je weten, dat is echt Mel En wie speelt er meer mee? Heel Nederland. Je hebben het net weer gezien bij uh, De Wurf. Dat klopt. En die doet alles. Joyce Draaier. Mm -hmm. Ja. Caroline ja. Bluis. Ja. En Ina. En Ina Vos. En Jet Zwimmer, hadden we die al genoemd? Ja, die hebben we al genoemd. Dat was oh. onze leider. leid. Oh, okay. zwemmen. Ja, ja. En de souffleur is Sylvia Holstein. Sylvia Holstein. Regie is Kik Boomgaard. Ja. ja. Het stuk begint op vrijdag 12 april. Ja. Om kwart over acht. Ja. En op zaterdag ja. kwart over acht. Ja. Er zijn nog kaartjes te koop bij de Bruna. kost Voor 7,50 euro. Ja. Voor beide dagen, beide dagen nog kaarten genoeg? Ja. ja? ja, ja. En anders ben okay. je aan de zaal ook nog ja. kaarten Aan de zaal kun je ja. altijd proberen. Ja. Dus mensen, kom gewoon kijken. Want het is een gebrek aan je algemene ontwikkeling. Als je dit stuk niet gezien hebt. Echt. Het is geschreven door, weten de dames dat? Anneke Steffer. Nou, dat klopt. Ja, ik heb het even uitgezocht. Het is heel fijn, Pieter, dat jij dat gedaan hebt. Die heeft inmiddels 32 toneelstukken geschreven. Ja, dat klopt ja. ook. En wat heel apart is, in al haar stukken komt geen gevloek in voor. Oh? Ze is tegen vloeken in haar stukken. Mm. En ook geen dialect. Ik ga erop letten zaterdag dat er niet gevloekt wordt in de voorstelling. Nee, ja, dat wordt zeker niet. Nee. En als de schrijver dat wel schrijft, dan doen we dat toch niet. Nee, we dat doen nee, we niet. En nu hebben het toneelstuk vloeken. 1, 2, 3 genoemd. Maar Heinszweiderij is de officiële titel. Einds 2, draaien hoppa. Ja. Echt ja. zo. Ja. En waar slaapt het op? Moet je dan een oefening doen? Ja, als we dat kijk, luisteren, als we dat nu allemaal gaan vertellen, Pieter, ja. dan geven we het hele stuk natuurlijk nou, Nee, dat, dat, zou moet het je, leuk dat moet je niet doen. Dat nee, gaan wij dat is natuurlijk niet, niet doen. Nee, dat wordt er wordt gelachen. Ja, er wordt ja. ook gelachen. Ja, ja er gebeurt een hilarische ding in het begin. Ja. ja. Ook ja. tranen, zakdoeken? Uh, nou, er zit wel een scène in waarvan je kan zeggen van ja. Ja. ja van nou. de slachtoffers? Nee, nee, nee. nee. Ik blijf heel, Geen hoor, geen ja. Maar kom je met een kruk ervan af? Je van het toneel? Nou. Met krukken? Een nee. beetje. Ja, komen we met krukken eraf? Ik, ik loop een beetje mank aan het eind. Ja, ja, nee, ja, dat ja. is zo. Ja. Oh je echt waar. Ja, oh jee. komt mij goed uit, want ja. ik loop dagelijks ook met de kruk. Dus aan het eind van we, het stuk ben ik een beetje moe Ja, dat is dus typecasting. Moesten dat dat die. was goed, ja. goed, goed uh, ja. uitgezocht ja, Je kan niet met een rollator het uh, toneel komen. Nee, nou nee, nee dat lukt dat niet. Nou, ik zat het uh, verleden jaar in een stuk... en speelde ik een oud oommetje met een rollator... en toen had gigantische last van mijn rug. Dus dat kwam wel heel erg goed uit dat die rollator mocht. Ja, maar een kon dat ja. niet nee, nee, nee, dat ging even niet lukken. Het trappetje op, dat werd het even niet. Nee. <laughs> wie, wie zoekt uh, het uh, toneelstuk uit? Doen jullie dat? Of de, of de regisseur? Of samen? Nee, we hebben een leescommissie... En die commissie, eh, eerst wordt er en tijdens de vergadering gevraagd wie allemaal mee wilde spelen. Dus ik zeg maar iets, eh, drie mannen en vijf vrouwen. En daarop zoeken ze dan stukken uit. En die worden gelezen door de leescommissie. En die zoeken dan drie of vier stukken uit. En dan geven ze aan de regisseur. En de regisseur zegt dan dit worden. Oké, okay, en de leescommissie, wie zijn dat, de leescommissie? Uh, Ria Düsseldorp. Uh, maar zijn dat mensen die ook meespelen? Ja, ze ja? zijn ja. Ook, spelers ook spelers. Soms, okay. de ene is spelend lid, de andere is uh, van de requisiten of, ja. Maar ze zijn wel lid van heel oh, Oké, okay. ja. Ja. ja, nou mooi. Het, is, het, het wordt uh, echt weer uh, kwaliteit. Huldering staat voor kwaliteit. Absoluut. En een avond ontspanning. Ja. Zowel vrijdag als zaterdag, dus... Ik kan alleen maar zeggen tegen iedereen: ga er naartoe. Want het is weer een volle bak. En gezellig. En ja, er zitten hier de twee feestfiguren aan tafel van Hildering. Nou, als die alleen maar kijken, dan begin je al te lachen. Ja, het is, echt, het is echt, echt een leuk stuk. En uh, ja, het is altijd beter dan uh, het hele weekend voor dat magische oog te zitten thuis. Ja. Dus dan heb ik zoiets van: ga lekker in de zaal, lekker ontspannen. Daarna lekker een biertje deken bij Theo. Nou, wat wil je nog meer? En het voordeel is. Uh, deze mensen weten hoe ze moeten praten. Duidelijk. De mm. mensen op de achterste rij kunnen het nog steeds duidelijk verstaan. Uh, daar zijn ze op getraind. Dan ja. zie je ja. dat professionals zijn. Ja hoor. Ja. Ja, we, we hebben harde stemmen. We kunnen vis verkopen op drie markten goed. Het begint op de dappere markten, dat eindigt ergens uh, in de maar, maar geen zandvoorts dialect, hè? dat doen jullie nee, niet. niet? Nee, nooit. nee dat, dat kan niet, ook. Nee, dat doet alleen de wurf. Dat ja. doet de wurf, maar ik, ja. ik zou het ook niet weten. Ik kom ook niet nee? verder dan Moin. En dan heb ik het wel gehad. <laughs> dus uh, nee, laat het niet worden. Jongens, dit wordt feest. Dus uh, dames en heren, luisteraars. Uh, noteer het even, volgende week vrijdag en zaterdag... uitvoering van de Kwart over acht begint het, in de kocht. Kaarten zijn te halen bij de Bruna... maar dan moet je wel snel zijn... want dat wordt echt heel bijzonder. Ja. ja. Ik wens jullie veel, Leuk. Succes. Ja. veel dan succes. Dan zeggen we toi toi toi. Ja, hartelijk ja. ja. dank. Dank je wel. Fijn dat jullie hier gekomen zijn. Graag gedaan. Weer, via. Vieni via dikui. più ti lega questi luoghi.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 Wil, hij is streng. Thomas, is streng. maar je doet het goed. We hebben geluisterd naar Paolo Conto met Via Comi. En uh, natuurlijk naar, dat wist iedereen, Bibi en Q-band met Om de Beat. Ja, dat was wel even. Dat, twee, is, uh, dat weet jij goed, Pieter? Ja, ja, staat op papier, anders oh. heb ik het niet geweten. <laughs> eerlijk toe. Aan tafel zit onze grote vriend Roy Dongen. Meestal Moi. zit hij aan de andere kant. Ja, als hij, interviewer. Is gast. hij is gast. En nu is hij gast. Want gaan, hij is voorzitter van de LHBTI. En er zijn ongetwijfeld luisteraars die niet weten wat L-H-B-T-I is. Dus dat gaan we even vragen. Vertel even. L staat voor... Lesbisch. De H staat voor... Homo. De B staat voor... Biseksueel. Dat is een overhooring. De T staat voor... Transseksueel of transgender. De I staat voor... Interseksen. Dat wist ik ook niet. Ik, blijf oh ja, vergeten daar hier. Ik dacht, ik moet ja. het toch even weten. En wat is dat dan? Wat is dan in de, in de zijn er bijvoorbeeld mensen die geboren zijn als uh, hermoglodit. Die tweeslachtig zijn. Oh. Of waarvan het geslacht niet duidelijk is als ze geboren worden. Of die beide geslachtskenmerken hebben. Dus het is van nature niet um, in het plaatje van een man of een vrouw passen. Nou ja, ze zijn het ook niet. Nee. Ze zijn ze vaak, het... uh, ze hebben dubbel geslachtdelen vaak ook. Ja, ja. ja. oké. Okay. Goed. We hebben twee keer een groot succes gehad antwoord. Ja. Meestal de eerste week van augustus. En uh, nu, uh, dat, dat ruikt naar meer, dat willen meer, dat willen dit jaar ook weer. <tie> en uh, jij gaat een kick-off organiseren op 25 april. Wat houdt dat precies in? Wat ga je doen? Um, nou, we hebben natuurlijk gemerkt dat we met de Pride uh, blijkbaar iets goeds aangeraakt hebben. Want het wordt heel erg breed gedragen in Zandvoort. Allerlei mensen doen mee. Uh, wat ik al eerder gezegd heb, ik vind het fantastisch om te zien dat deze Pride echte volksprite is. Ik bedoel, alle scholen doen mee, dansscholen, kinderen, ouders, eh, ondernemers. Uh, maar wij willen als Pride-organisatie, behalve een serieuze boodschap van verdraagzaamheid voor iedereen, uh, willen we ook uh, mensen verder betrekken. We willen een soort kapstok zijn van een aantal hoofddingen die er, die er zijn waar alle andere mensen uh, aan aan kunnen haken. Zodat ook alle ondernemers in er wat dan hebben en dat alle mensen die andere ideeën hebben, die ook ten uitvoer kunnen brengen. Uh, en daarom gaan we deze kick-off organiseren... om mensen te mobiliseren van... Hey, kom met ideeën of uh, doe een leuke activiteit. Hoe, hoe, hoe zie je die kick-off voor je? Wat ga, je doen? ga je ergens op straat staan of in een kroeg staan... of een persconferentie ja. of wat dan ook? Nou, de kroeg spreekt me op zich wel aan... maar uh, dat komt, een drankje komt er zeker bij aan het einde... om hem verder te brainstormen, denk ik. Ja. Uh, maar de kick-off is in het uh, gemeente in het museum, het uh, standwoord museum. Ja. En daar gaat de kick-off plaatsvinden... Uh, en daar zal een voorwoordje gedaan worden. Daar zullen we onze kapstokken, zeg maar, presenteren. Dus het thema voor dag 1, dag 2 en dag 3. Het thema van de Pride uh, internationaal. Even de duidelijkheid, dag 1 is 29 juli op maandag. Ja. 30 juli dinsdag. 31 juli woensdag. De laatste drie dagen van juli. Ja, dit jaar. Het is altijd zo dat de Kennel Pride is de eerste zaterdag, als ik het goed heb, van augustus. Dus de week daarvoor begint ja, de Pride indien. in Amsterdam. Uh, dat, voor dat weekend op zaterdag is de grote Pride Walk. Dat is zeg maar het inhoudelijke mm -hmm. deel mm -hmm. van de Pride... waar alle organisaties meelopen voor mensenrechten, voor verdraagzaamheid. Dus dat is dan niet het feestje, maar eigenlijk waarom we het feestje moeten vieren. Um, en aansluitend daarop komt het hele Pride-bestuur naar, naar Zandvoort uit Amsterdam. En dan uh, wordt het hier voortgezet. Vanaf donderdag gaat het dan weer groots in uh, Amsterdam verder. Maar de optocht zoals die kennen vanaf de, de trein... Dus op maandag. Dus. Ja. Onze, uh, we hebben geen cattle parade. En de zee is toch iets te woelig... Uh, vaak om uh, er een hele Dat tocht overheen zijn. te gaan. Ja, ja Maar er zien de mensen niks meer. Ja. Dan moet je weer te ver uit de kust. Ja. Dus uh, wij uh, hebben een uh, parade door de straten. Maar als ik kijk naar wat jullie de voorgaande twee jaar gedaan hebben... Uh, een optocht, een foto-expositie... Uh, in een museum helemaal getransformeerd. Filmdagen, yoga, pride, uh, beach dance. Streetparty, vuurwerk. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het, het is ongelooflijk. Alle winkels deden ook mee. Ja. Restaurants deden mee. Hadden speciale menus daarvoor. Iedereen deed ja. eigenlijk wel mee. hè? Was, dat dat, uh... dat nu ook weer gaat gebeuren. Ja, we ja. hebben vorig jaar bijvoorbeeld een heel mooi initiatief gezien van ondernemers. die op het uh, gasthuisplein een, uh, een prachtig uh, uh, event georganiseerd heeft. Supergroot, ontzettend mooi. En dat is nou precies wat de bedoeling is van ons als organisatie. Wij zijn als als het bestuur, zeg maar, de kleine groep, de kerngroep. Er zitten geen ondernemers in. Dat zijn mensen die vanuit de doelstelling zeggen... hé, hey, we willen die verdraagzaamheid hier in Zandvoort borgen en vieren met elkaar. Uh, en juist is die het nog onvoldoende, de verdraagzaamheid? Ik denk dat de verdraagzaamheid, uh, mm -hmm. ja, een aantal gevallen is die, is, die, is die onvoldoende. Er zijn natuurlijk altijd mensen die... Uh, we hebben hier Damien gehad, die hier gezeten heeft... en die heel erg gepest is en die het heel vervelend vond om hier te blijven... Ik ken nog iemand anders die uit Zandvoort komt... Uh, met wie de relatie met de ouders heel erg slecht is... vanwege uh, ja, uh, ja, de persoon die die is. Uh, dus er zijn nog wel wat mensen. Er zijn ook wat oudere mensen die uh, met moeite uit de kast komen... of er niet eens uit willen komen, of er weer terug in zijn gegaan. Het is natuurlijk heel makkelijk om uh, te zeggen van... heb jij er last van? Ik zeg, nee, ik heb er weinig last van... omdat ik meestal... Uh, maar ja, uh, in mijn pak naar school ga of alle andere dingen. En mensen die hebben niet direct een beeld van... Uh, daar komt een homo aan. Maar stel je voor dat ik uh, met roze sokken en een korte broek ga lopen... en iets anders, dan heb je dan een grote je kans op, dat mensen roepen van... lekker, ja. wat doe jij daar? Dat ja. nou, het niet uit moet maken of je nou homo of hetero... of wie dan ook bent, welke korte broek je aandoet... en welke kleur sokken je aan hebt. Ja. Ja. En met wie je iets in de slaapkamer doet, dat blijft altijd jouw zaak. Ja. Um, Oké. Okay. Maar het betekent wel dat er nu al een oproep is aan de inwoners. Dan wel aan bedrijven, restaurants of noem maar op. Heb je ideeën? Wil je onderdeel uitmaken van die drie dagen? Waarom zijn het er maar drie dagen? Waarom kan het niet vier of vijf? Um, en waarom alleen dan? Kan je niet de rest van het jaar ook activiteit ontwikkelen? Ja, dat hoop ik wel. Als voortvloedsel van Pride at the Beats hebben we nu natuurlijk stichting LHBT aan zee die uh, volgende week bij notaris Valk ook uh, gepasseerd moet worden. Um, en uh, daardoor hebben we bijvoorbeeld iedere maand een regenboogborrel. Roze aan zee is regenboogborrel. Ja. En waar is dat? Dat is, uh, was nu altijd in Excel in de winter. Uh, de komende keer valt hij samen met, uh, met deze uitnodiging van mensen... om met ideeën te komen. Dus dan doen we hem gecombineerd met de voorlichting in het museum. Uh, en daarna gaan we weer eens kijken waar we dan doen. Het is mooi weer. dus dat het, we nu het strand misschien gaan. wel. We gaan eens een keer op het ja. strand doen... Ja. Um, Okay. En we willen misschien ook wel uh, wat meer gaan roeren. om ook in andere kroegen die borrel te doen. Om die zichtbaarheid uh, en daarmee ook acceptatie wat te vergroten. En dat leuke van die borrel is weer... dat is dus geen carnaval. Het is gewoon een groep mensen die bij elkaar zitten... en ervaringen mm. deelt. Uh, en sommige mensen die komen wel eens binnen bij ikzelf... zitten altijd aan het ene aparte gedeelte. En zeg, is dit een aparte borrel? Nou, apart, het is een... Ja is een regenboogborrel, een ja, gayborrel. Ja. Oh, oh, mogen we er dan wel bij zitten? Ja, dat natuurlijk mag dat. Ja. We sluiten niemand uit. Dat is nou juist de bedoeling. Was het goed bezocht, die, die uh, borrels? Ja. Tot nu toe? Ja, we hebben, de eerste borrel was uh, denk ik de drukste. Toen hadden we iets van 45 mensen. Maar gemiddeld zitten we tussen de 15 en 20 en 25 oh. mensen. De borrel is ook geen feestje. Dus het is ook wel de bedoeling dat mensen gewoon komen om half zes. En dat ze, om half acht is het weer afgelopen. Dan kan ja. je of ervoor eten of je kan daarna nog gaan eten. Je kan uit je werk komen... Uh, het is gewoon even een sociaal momentje om even met elkaar in contact te kunnen zijn zonder internet. Nou hadden we vroeger ja. in Zandvoort nu natuurlijk bars. Waar, uh, die specifiek gericht waren op. noem uh, ik al die letters verzeggen, Ja. Uh, uh, L, L, H, B, T, I en dergelijke. Die druk bezocht werden. De mensen kwamen. die gingen overdag naar het strand, het Zuidstrand. Yes. En dan s'avonds gingen ze naar een van die twee bars hier in Zandvoort. Hebben we dat niet meer? Nee, dat hebben we niet meer. Um, en enerzijds, kijk, vanuit een soort heiweven naar vroeger... denk ik ook wel eens van, god, wat jammer... want ik kan vroeger ook ja. naar Zandvoort... en dan kon je naar allerlei leuke bars toe en dergelijke... en het halve naakstand uh, was een, een gay-strand ongeveer bij Havana aan Zee. Uh, dat uh, was, waar begon het. Ja. Um, anderzijds denk ik dat het ook wel mooi is. Als ik nu vrienden over heb, uh, dan gaan we naar de gin. Ja, wij dansen daar met elkaar en dat maakt helemaal niet uit. En we gaan naar Anders en Tommy komt je een huk geven... en die zegt van gewoon jongens, leuk dat jullie er zijn. En er is geen mens die, die, die er wat van zegt. Dus het is op zich mooi als er geen noodzaak is om apart te zijn. Maar soms, omdat je iets gemeenschappelijks hebt... wat heel veel andere mensen niet hebben... Ja. is het goed om, te laten, om even bij elkaar te zijn. En daarom hebben we die borrel. En een ander punt is natuurlijk... ja als iemand naar een kroeg gaat en een, uh, uh, als ik een leuke vrouw zou zien... en ik zou die kroeg haar een drankje aanbieden... en uh, laten weten dat ik iets met haar wil... dan zou ze over het algemeen waarschijnlijk zeggen of nee of ja. Uh, maar dan houdt het op. Maar stel je voor dat ik gemiddelde kroeg in ga... en tegen een kerel zeg wil je een biertje... en dan in zijn oor fluister dat ik vanavond al wat leuks met hem wil... is de beste kans dat hij verbouwereerd is of misschien wel eens boos wordt. Ja. Dus in die zin is die hij het nog niet zo. Ik bedoel, nee is nee, zeg ik dan maar. Dat is waar, ja. ja. Nou, het is, het is ingewikkeld, maar dan zeg je drie dagen. Ik heb je vorig jaar gezegd, maar waarom moet je niet op zondag beginnen met een ecumenische kerkdienst? Nou, het is leuk dat je dat aangeeft, want we hebben het daar ook in het bestuur over gehad. We kennen ook jouw rol in dit kerkelijke standvoort. Dus in de vergadering is er afgesproken dat één van ons, maar nu zit ik hier en jij vraagt het met de kerken in contact gaat. Want we zouden het heel erg leuk vinden... om met een ecumenische kerkdienst op de zondag te beginnen. Voordat het uh, in Zandvoort... het, uh, het ja. feestgevoel loopt. Dus, dus ja. Ja. Nee, juist heel erg goed. Juist goed Want ja. we willen die verbreding. In het programma staat nu nog niet definitief. Maar we zijn ook bezig met... Uh, een mogelijkheid van klassieke muziek. Uh, het brengen van een koorcompetitie. In die, die dagen. Want we hebben wel gezegd... Uh, diversiteit in het programma... voor alle mensen. Maar ook diversiteit voor de bezoekers is belangrijk. Dus niet alleen maar drie dagen Feetje disco en, en zo, dance, nee, maar ook ja. gewoon ander soort muziek, een ander soort vorm van entertainment, ook voor andere groepen mensen dan alleen maar mensen die zeggen ik wil met bier op dansen op dj's. Uh, je hebt natuurlijk een, een ervaringsschat in Amsterdam, waar het al jaren gebeurt. Wat zijn daar de positieve punten die je over kan nemen naar Zandvoort? Nou, ik ben zelf betrokken geweest bij de allereerste Pride-organisatie... die de organisatie van de eerste Pride gedaan heeft... tot aan de Gay Games in uh, Amsterdam. Uh, en daarna nog een uh, vier jaar terug, uh, toen ik voor OTV uh, uh, werkte. Um, wat je in Amsterdam ziet, is dat een, een festival van uh, de Pride-organisatie... uiteindelijk ook is opgepakt door de ondernemers. Er is een, een festival in de Regen, de Dwarsstraat. Daar heeft, daar heeft de Pride-organisatie eigenlijk niets meer mee te maken. Er is een festival op het uh, Rembrandtplein allerlei andere dingen doen mee. Het is een volksfeest geworden van, pak en beet... 500.000, 600.000 mensen... Mm -hmm. um, waar de Pride-organisatie maar een paar dingen voor organiseert. Dus dat vind ik heel mooi. Dus dit is opgepakt door anderen. Maar de inhoudelijkheid is toegenomen. Uh, wat heel veel mensen niet weten... er is een Shakespeare House waar uh, zeven dagen lang... allerlei discussies, forums bij elkaar plaatsvinden... over LHBTI, uh, rechten of discriminatie... Um, er zijn heel veel inhoudelijke dingen die heel erg belangrijk zijn. En dat stukje, dat wordt altijd onderbelicht, want mensen denken bij de Pride in Amsterdam. aan boten op de grachten. Ja, Weesden, ja, dat het, is enige, alcohol. Alcohol, het duurt negen ja. dagen en het is niet negen dagen varen. Dat is maar drie uurtjes. Dus er is een heel groot programma. En dat willen wij hier in Zandvoort ook proberen te doen. Dus daarom vind ik het heel leuk dat jij zegt, die Economische kerkdienst. Uh, daarom dat we ook kijken van hé, hey, kunnen we verbreden naar klassiek en muziek. Ja. Daarom dat we van het begin af aan ook het museum uh, betrokken ja. hebben. Dat we Misschien nu iets meer met het filmfestival willen doen, dat die dingen ook niet elkaar te veel opeten. Dus je moet ook niet het antwoord is kleiner: je moet niet alles met elkaar Zal het nou maar mogen, mogen ja. ja, ik wel heb, moeten jullie uh, je houden aan de regels van van Pride Amsterdam, of mogen jullie zelf je hebben? een soort carte blanche, of nou nee, of we, mogen, hebben, we hebben niet, niet volledig carte blanche. We praten uit Amsterdam over de invulling, want we zijn ja. onderdeel van Amsterdam, uh, we hebben geen eigen. Uh, en een grote promotiecampagne. Dat kost heel veel geld. Dus wij mogen in Amsterdam meedoen. Ja. Daarnaast is Amsterdam ook een van de grootste financiers van de Pride hier. Dus dat betekent ook dat hij met hun onder tafel zit. Het is niet zo dat ze ons voorschrijven wat we moeten doen. Maar ja, het is net zo goed als uh, uh, andere sponsors zijn Holland Casino, gemeente, innovatiefonds. Als wij zeggen, we gaan een blote tocht op tocht door het dorp lopen, dan zullen die zeggen, dat doen we volgend jaar niet meer mee met het financieren. Ja. Dus er is natuurlijk altijd wel een relatie met de mensen die uh, iets voor je doen. In principe bemoeit, bemoeit niemand zich inhoudelijk wat wij, wat wij doen. Nee. Dan zijn okay. we als Zandwet een, een puur toeristisch dorp. En zeker in die periode, laatste week van juli, uh, dan kan je verwachten dat hier uh, 10.000, misschien veel meer Duitsers zijn die hier overnachten. slaven in pensioens. zien en met En In hoeverre ga je daar ook nog een link naar uitleggen? met reclame maken in Duitsland van Kom naar de Pride in Zonsvoort. Daar zijn we druk mee bezig. We gaan proberen contacten te leggen. We hebben een aantal contacten. Volgende week ga ik naar Düsseldorf. Ga ik met de Pride-organisatie daar en in Koblenz praten. In Koblenz woont de bleddanser die altijd hier komt dansen. Dus daar ga ik ook weer mee afstemmen dat hij hier in het programma komt. Dus dat is volgende week. Dan proberen we met andere organisaties dat te doen. En daarnaast is het ook zo dat Pride Amsterdam... Uh, internationaal campagne voert. Zelfs uh, fysiek meegaat in, me, in de optochten in New York. Hij nou, is dus Amsterdam. Nou, maar nee, ik, wij zijn een onderdeel van Pride Amsterdam. Wij en zij promoten ons daar zeker bij. Maar ik denk vooral die mensen die je nu niet bereikt... die in Duitsland wonen en die um, toch een van die letters uh, hebben... die zeggen van, nee, hey, dit is een idee. Ik ga naar voor toe. Ja, nou ja, vandaar dat ik ook zeg... ik ga het komend weekend uh, naar Düsseldorf... Om met de Pride-organisatie daar te praten. Van hoe kunnen zij dat promoten onder hun uh, bedrijven en mensen die graag naar de pride in Düsseldorf gaan. Hetzelfde in Koblenz hebben ze ook een hele grote uh, pride. Dus een soort pride dorp waar ze uh, groot feest mee maken. En daar woont natuurlijk onze danser. Die als een soort ja, ambassadeur hoort, in Duitsland ja. functioneert. Van hé, hey, ik ga naar de pride en ga mee. En met social media proberen we het op die manier zeker uh, zo uitgebreid mogelijk <coughs> te doen. Laatste, als uh, mensen, de luisteraars nu... Uh dit allemaal gehoord hebben en ideeën hebben. Waar kunnen ze zich melden? Nu ja, al. Als ze zich nu willen melden, dan ze, kunnen ze mij gewoon een mailtje sturen. Dat is uh, heel makkelijk. Dat is Roydongen apenstaartje, roydongen.com. En dan nemen we dat Nog een voor. keer, Roy met R-O-I. Krek. Ja, ja, toch? Ja, zeker. En dan, nog een keer. Roy. Dongen. Dongen. Dongen. elkaar vast gewoon. Apenstaartje. apenstaartje. apenstaartje roidongen.com. Dat is een hele makkelijke. Kijk, ja. ja. Dus dat moet je dan eventjes melden En dan neemt Roy contact op. En ja. dan wordt er verder gedacht en gepraat om het programma optimaal te maken. Ja, de 25e gaan we de lucht in met onze eigen e-mailadressen en website. We zijn heel hard aan het professionaliseren. Uh, maar dat gaan we dan allemaal presenteren. Mooi. Wens je veel succes. Dankjewel. Dankjewel, Roy. Dank jullie wel voor de aandacht. met uh, Rio. Ja. Heerlijke muziek is dat. Ik ben weer helemaal wakker ervan. Maar dat moet ook wel met zulke sprekers. We hebben nu... Uh, we hebben nu een, uh, een zeer belangrijke dame. Ik kan wel zeggen dat Zandvoet op haar draait. Uh -uh. Mm. Ja. Overal kom ik haar tegen. Of het beschilderen van bankjes is. Maakt allemaal niet uit. Ja. Of wat dan ook. De directeur van het Museum. Goedemorgen, Goedemorgen Heli. Hilly. Hilly Jansen. Hoi. Want ik, ik ga een keer jouw handtekening vragen. Ja, en die verzamel ik als ja. beroemdheid. Heb je er al veel, Pieter? E, e, ja, maar in uh, dat je mist, rijtje je mist ik die van, het Hilly. van Hilly. Dat is zo'n bijzondere vrouw. Hilly, nou, dat is ze zeker, uh, ja. Wanneer ga je ooit een keertje rust nemen? Nou, dat neem ik me iedere keer voor. Maar nu moest ik weer hier naartoe. <laughs> Anders had ik nog even in bed blijven liggen. Je weekend zit weer volgepland. <laughs> ja, allemaal leuke dingen doen. En de komende week zit volgepland en de week erop volgepland. Ja, zit vol Nationale Museumweek. Ja. Dus daar doen we natuurlijk aan mee. Ja, vertel eens even, want ik snap één ding niet. Een Nationale Museumweek, en ik lees dan dat er 450 musea daaraan meedoen in Nederland. Ja. Die de deur opengooien van 8 tot en met 14 april. Ja. Een week lang. Ja. En bij jullie staat er alleen 11 april. Nee, wij zijn gewoon open. Alleen een speciaal is, activiteit ja. doen we op 11 april. Dus wij doen mee aan de Museumweek, ja. maar niet iedere dag met activiteiten. Alleen die elfde? Alleen de elfde doen we iets speciaals. Wat gaan jullie doen dan, elfde, elfde? De elfde uh, een lezing geven over uh, algemene cultuur in Zandvoort. En dan hebben we het over de pronkstukken en de cultuurschatten. Maar dat is ook gewoon een, een algemeen beeld van... Wat van, het museum, je allemaal van het museum? Vanuit en... het museum, want het is de Museumweek. Maar ik kan natuurlijk heel veel vertellen over allerlei dingen in Zandvoort. Ook in de openbare ruimte. Uh, wat doen we allemaal op het gebied van cultuur? Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ja. En alleen dan is er die lezing? Dan is er een lezing. En voor de rest zijn wij open van 10 tot 5 met ja. een prachtige die tentoonstelling. tentoonstelling ja. En uh, we hebben filmpjes. En we maar hebben... Weet, iedereen moet wel gewoon toegang betalen om je museum te krijgen. Ja, we zijn zelfstandig geworden. Dus we moeten ook oh. een beetje aan de, de financiën denken. Wat mij betreft mag alles gratis. Maar... Dat kan nou, dat kan niet nou ja, dat kan niet, niet meer. Nee, Mijn betreft mag alle cultuur gratis zijn. Door, je, door de hele wereld. En nee, dan krijg je een bovenpenningmeester. penningmeester. Ja. Dat is in sommige ja. landen wel zo, hè, dat het gratis is. In, in nee, Engeland dat, dat is heel veel ja. musea zijn gratis ja. Ja, toegankelijk. Ja. Elke keer ja. om twee uur, ja. dan is die lezing. Ja. En die geeft die lezing, jij. Ja. Ben je helemaal geprepareerd? Ja, het uh, heel grappig is: wij moesten een uh, gesprek houden met het uh, gebiedsteam. En toen kwam ik met allemaal mensen uh, in aanraking die zeiden van... Uh, uh, wat voor raakvlak heeft het met openbare ruimte? Wat voor raakvlak heeft het met vergunningverlening? Dus het was eigenlijk meer van hoe zetten we dat weg in Zandvoort? En toen heb ik alles opgeschreven wat ik op cultureel gebied doe. En dat is best veel. En toen dacht ik, ja. maar daar kan ik ook een keertje gewoon wat over vertellen. Ja. Want dat varieert van uh, de schilderijen op de Dolphirama-muur... Tot de Kunstlijn, de erfgoedleerlijn. En, de bankjes, de erfgoed en uh, dat moze ik op de muur. Ik ben al zoveel jaren bezig. En je krijgt ook iedere keer heel veel mensen mee. Ondernemers, kunstenaars, ja. vrijwilligers. Ja, ik weet uit ervaring, mijn echtgenoot die moet elke vrijdagmorgen naar het museum kleintjes. toe. Met ja. piepkleine kinderen. Ja. En die dan een rondleiding in het museum ja. krijgen en daarbuiten. En dan onze ja. mutsen moeten knippen en plakken met... De drie haringen erop. Ja, maar ja, dat leuk. is zo schattig. Ja. Als je dat ziet, die kindjes lopen door het museum. En dan hebben we een speciaal team die dat weer begeleidt. En uh, de ene gaat voorlezen. En dan hebben we een poppenkastfilm over oud zandvoort Die heeft Mike, uh, ja. juf Mike uh, helemaal gemaakt. Samen ja. met Rob Bossink. En... Dat zijn hele dierbare dingen. Ik weet niet of ze er veel van onthouden. Maar op dat moment weten ze, ze even het heel wat echt een bom Maar belangrijk ja. dat je al kinderen erbij betrekt ja, in dat het museum. Is goed. Hè? Want die ja. kinderen komen ook thuis. Ja. En zeggen en tegen hun ouders van, we moeten nog een keertje gaan. Ja. Dat, ja. En ik heb van de week een filmpje op, uh, op Facebook gezet... van twee uh, stagiaires van het Hagenveld College. Je ziet zo die hele kleintjes die komen naar het museum. Dan zie je de, de, de kinderen... Of dat zijn geen kinderen, dat zijn jongvolwassenen vanaf 21 en daartussenin zit een gat. Die ja. zie je helemaal nooit in een museum. Nee. Laten nou net die twee kinderen van het Hagenveld College een maatschappelijke stage doen bij ons Aha. van een week. En die hebben geflyerd en een filmpje gemaakt en promotie voor het museum. Dus toen heb ik ook gezegd, wat trekt kinderen van jullie leeftijd uh, uh, naar een museum? Hm. Nou, dat is best uh, iets voor over na te denken. ja. ja. Dat is mooi dat je in ieder geval al bij de jeugd begint. Want ja. kijk, die ouderen die gaan er zitten en die zeggen, oh ja, weet je nog wel. Ja. Die komen in Klopt. het vuurwinkeltje en al dat soort zaken. Ja. Dus de herkenning is er. Ja, zo hadden wij, uh, we hadden vrijdag hadden we de opening. En ineens staat daar Klaas Koper en uh, de hele bubs van de Zandstroom. En die dachten ja. dat de opening om twee uur was, maar die was om vier uur. Dus ze waren twee uur te vroeg. Maar evengoed welkom en een rondleiding gehad en... Nou, die hebben ontzettend veel plezier. En dan blijkt achteraf dat het een hele tour is om die hele groep naar het museum te krijgen. Ja. Dus stel ja. je voor dat we hadden gezegd, nee, we zijn nog niet open. Dat kan je niet, ja. meer. Kan je niet doen. En wie heeft de nee. Klaas heeft zelf de rondleiding gegeven? Klaas die loopt uh, met de... Uh, ja hoor, die nee. weet van alles ja. te ja. vertellen. En dus ja. ik hoef niks te vertellen. Hij heeft, Hij het heeft is de toch jaren, mooi. Ja. jaren gewerkt. Dus ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik vind elke hoek en alles kan u over vertellen. Ja. Nou, dan zit Peter Keller ook bij en die weet er ook nog nodig Die van. weet ook nog wel, ja. Aan, ja. Die, die wilde ook iets doen met Keizer in Sissi. Want dat had hij gelezen dat wij aan het eind van het jaar de Sissi-tentoonstelling... Ja. en toen vertelde hij dat hij meegewerkt heeft vanuit de Rotary ja, met klopt. dat Sissi-beeld. Ja. Ja. En of ik nog uh, dingen van hem nodig had en dat hij overal leuk, wil helpen. En ja. ja, zo doe je het met z'n allen. Heerlijk, hè? Maar goed, je Mooi. hebt intussen ook nog een, een, een tentoonstelling. ja. Hele mooie. Van Frisse Wind, van Ada Ach, Breedveld ik, ja. en Lisbeth ja. ja, Ik kan uh, je er iets over vertellen. Ja, um, Ada Breedveld, die, uh, die heeft ooit een keer geëxposeerd. Die kwam ik tegen in Amsterdam tijdens een atelierroute. Ja. En toen had ik zoiets van, uh, uh, misschien kunnen we nog een keertje samenwerken. En zij vond het fantastisch om nog een keer te doen. Dus uh, zij kwam met, uh, denk ik, een tachtigtal uh, uh, schilderij. Een beetje veel, maar... <laughs> We konden wel een hele mooie keuze maken. Ja. En als tegenhanger daarvan... van dat vrolijke en dat grote werk van haar... hebben we Lisbeth Milor. Ja, en die, die maakt een mooie, van, yes. hele kleine... Schattig, ja. witte, kwetsbare beestjes, beestjes Ja, met hele grote ja. oren. dan ja. herten En ook een groot reetje, <lacht> ja. Ja. Heel lief. Ja, heel heel lief. Even, even, even over Ada Breveld. Ja. De, een dikke vrouwpersonen schildert ze altijd... Ja. ja, dat is een kenmerk. Maar wat ik zo mooi vind is, zij vertelde een verhaal. Wij doen altijd een rondleiding met alle vrijwilligers, want dat zijn de ambassadeurs van het museum. Die ja. moeten wat weten over de kunstenaars. Ja. En toen vertelde ze dat uh, haar uh, uh, rode draad van haar hele leven is, al de liefde voor de moeder en de vrouw en de oermoeder. En dat zie je terug ja, is, in haar ja. schilderijen. Want zij zegt ook de, de, de kracht van de vrouw en de kwetsbaarheid van de vrouw. En het vertelt ze dus ook over die vogeltjes. Dat zijn hele tere beestjes, maar ze vliegen wel van hier naar Afrika. Ja. Dus ze zijn natuurlijk ook ontzettend krachtig. En dan denk je, ja, dat, is, dat symboliek, dat zie je misschien er niet zo aan af. Maar het is de diepere gedachte die ik wel heel erg mooi vind. Ja. Dus het is zonder meer waard voor de bevolking van Zandvoort om naar een museum te gaan. Ja, en niet te alleen kijken. de bevolking van Zandvoort. Ik had ook zoiets van al die hotels hier. Ja. Als ik gast ben in een hotel, dan zou ik de pest in hebben. Als ik niet wist dat deze tentoonstelling er was. Dan ga je wel eerst vragen aan de, de man achter de balie van wat is hier te doen in Zandvoort? Ja, en we hebben ook een VVV in de house hè, sinds en, en, en, februari. Hoe loopt dat ja, samen? Ja, ja. Uh, nou, het is een stuk drukker geworden. We zijn ja, ja. een dag langer open. Ja. Uh, we zijn open vanaf 10 uur in plaats van 1 uur, dus het is uh, echt qua bedrijfsvoering is het een stuk drukker geworden. Maar als je er toch bent, dan loop je eventjes door het museum ja. heen. Ja. Doen de mensen dat ook? Uh, heel veel wel. Ja. We gaan nu uh, cijfermatig uh, aan de slag. Ja. Uh, Gerardo is een fantastische kracht die die is zo ervaren op de VVV ja. en die is ook ambassadeur van het museum. Dus die zegt heel vaak in alle talen die je maar kunt voorstellen van gaat u naar het museum. Dus ik hoor Frans, Engels, Duits. En dan moeten ze wel wow, voor betalen die toeristen. Wat zeg je? Daar moeten ze wel voor ja, betalen. Ja, ja, ja. dus okay. je moet ze wel verleiden om naar binnen te gaan. Ja. En de meesten komen toch voor een plattegrond van Zandvoort. Of heeft u een fietsenmap of pvv pon uh, Dus ja. ze doen goede zaken en we zijn makkelijk te vinden. Dus ik ben er heel blij mee met Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Want het trekt toch mensen. Ja. Nou, en dan heb je weer een stukje historie. En ja, nogmaals, de het is een mooie combinatie. De penningmeester is tevreden dan. Nou ja, we bestuur. moeten de cijfers nog zien. Want oh. Het dus is nog maar net, hè, eigenlijk. Ja, dat, je merkt ook wel... Ja, het is heel logisch, er komen meer mensen. Dus je moet ook, ook vaker schoonmaken. En ja. Uh, oh ja. Uh, dan kost, kost je weer meer aan schoonmaakkosten. Ja. En, nou, doe ik dat zelf ook wel. Ik, ik zit ook de prullenbakken te legen en de wc's gaan te maken. Maar het is niet mijn hobby. Nee, betaalt de VVV nou eigenlijk misschien een rare vraag? Betaalt de VVV nou eigenlijk huur aan het museum? Nee. Of is dat al? Is wij, het al... wij krijgen gewoon een, een extra formatie en uh, oh. we komen bij elkaar van: bevalt dit aan alle kanten met het bestuur en de gemeente en zandvoortmarketing... Van hoe gaan we volgend jaar verder? Mm -hmm. En uh, ja, wat mij betreft de eerste periode is ontzettend geslaagd. Ja. Alleen je merkt wel de, de vrijwilligers als Gerardo er niet is dat dat best wel moeilijk is. Ja. Een vvv bon uh, kopen. Ik zat één keer bij de balie eventjes om waar te nemen. Ja, een vvv bom kon ik ook nog niet. Nee. Maar als ik het twee keer gezien heb, dan kan ik het ja, ook. Het ook ja. Ja. Dus je moet multifunctioneel, ook de, de, de, de vrijwilligers van het museum... kunnen die dan ook inspringen eventueel? Of is dat gescheiden? Nou, ik denk wel, uh, we hebben op dit moment nog een scheiding. Want het ja. is, er zijn er een paar die doen die VVV-taken erbij... Maar het is best wel een verantwoording, want je, je gaat ja, met, uh, als je iets verkeerd hebt gedaan... Ja. en ze zijn vrijwillig van het museum geworden, niet ja. van de VVV. Ja. Ja. Dus, maar het trekt ook weer andere vrijwilligers aan. Dat denk ik ook wel, ja. Die vinden dat VVV-deel veel leuker leuk, dan het museum. Dus ja. ik denk dat we uiteindelijk uitkomen op een, uh, uh, uh, yeah, gezamenlijk, ja, een gezamenlijk iets. Ja. Ja. Maar ik ben blij dat ze daar zitten. Mooi in de zichtlijn, het is prima. de VVV. Ja, mooie en, locatie. Uh, een goede locatie. Ja. Nou ja, we hebben het gemerkt met de 30 van Zandvoort. Want toen vorige week ja. zaterdag hadden we zes masseurs in het museum. Boven ja. op zolder. <laughs> en ja. toen, komen de de, ja, toen kwamen nee. echt de, de vermoeide reizigers of de wandelaars. Ja. Die kwamen dan naar boven. En uh, ja, dan zit je er van half negen tot zes. En die zeggen waar is de VVV gebleven? Oh, dat is hier. <laughs> dus ja, dat is dan ook weer grappig om ja, mee te maken. Ja, dat is leuk. Hè? Maar die ja. werden gemasseerd tussen de kinderkunstlijnschilderijen. Ah. Ja. Ja. Goed. Hè? Het kan ook allemaal, hè? Ja. Ja. Hilly, we gaan uh, beëindigen. Uh, het is 11 april om twee uh, uur. Ja. En dan ga jij een lezing houden over de cultuur in Zontvoort. Ja, en iedereen mag vragen stellen. En ik geef een rondleiding en je krijgt een kopje thee of koffie erbij. Twee uur, leuk. 11 april, Zandvoort Museum, met Heli die dan alles weet en kan vertellen over Zandvoort. Zo is dat. Zandvoorters gaan er naartoe. Ja, en stel wel. moeilijke ja. vragen. Eens kijken of ze het antwoord heeft. Ah, <laughs> <Hap>, ja. Het <Dat laughs> gaat best wel lukken. Ja. Ja. Ja. Ze komt er altijd uit. Ja, ja. <laughs> Dankjewel Dank je wel voor je, je komst. Jullie ook bedankt.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 Oeh. En vele vrouwen roven mijn verstand En dan op een dag haalt het geluk me in Mijn zakken puilen uit, zoveel goud zit erin Ik nodig oude vrienden en familie uit Ze huilen van geluk en ze lachen luid We barbecuen, mama kookt Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5